2 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. In een huis in de buurt van de Spaanse stad Malaga... zijn drie Nederlanders dood aangetroffen. Volgens Spaanse media gaat het om een 62-jarige man... zijn 59-jarige vrouw... en de 89-jarige moeder van de vrouw... De lichamen zouden al langere tijd in het huis hebben gelegen. Of er een misdrijf is gepleegd is nog niet duidelijk. Er gaan ook geruchten dat de drie gezamenlijk zelfmoord zouden hebben gepleegd. De Spaanse politie onderzoekt de zaak. Tegen 75 van de ruim 2200 geblokkeerde melkveehouders... blijft een verdenking van zogenoemde kalverfraude. Een dossier is overgedragen aan het Openbaar Ministerie... ter verdere beoordeling. Van de geblokkeerde melkveehouders was er bij 337 niets aan de hand. Zij kunnen een schadeclaim indienen, zo schrijft minister Schouten... aan de Tweede Kamer. Bij de meeste van de 2200 geblokkeerde boeren... bleken de onregelmatigheden het gevolg van fouten en niet van fraude. De aangereden stint in Os is de afgelopen anderhalf jaar vier keer gerepareerd. De fabrikant van de elektrische bakfiets bevestigt een bericht hierover in de Telegraaf. Volgens het bedrijf ging het om problemen met de accu en de gashendel, maar is er geen verband met het dodelijke ongeluk op de spoorwegovergang. Bij dat ongeluk kwamen eind vorige maand vier kinderen om het leven. Op een veiling in Schotland is bijna 1 miljoen euro betaald... voor een fles whisky die 60 jaar heeft gerijpt. Een Aziatische verzamelaar telde 955.000 euro neer... voor de McAllen Valerio Adami uit 1926. Volgens de voorzitter van de International Whisky Society... is het de hoogste prijs die ooit betaald is voor zo'n fles... Van de bijzondere whisky zijn in totaal 24 flessen gemaakt. In 1986 ging een van die flessen nog voor 5000 euro van de hand. Het weer dan de komende uren, mogelijk wat regen. De ochtend begint tamelijk bewolkt, met hier en daar ook nog wat regen. Later op de dag is het grotendeels droog en dan breekt ook af en toe de zon door. Het wordt circa 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Die die christen, die die monden, die dit die Laat Alors... No. <laughs>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 Open up the door and I will be here, I am here, seems like I've been waiting. See you Do it.